In het Belgische Ter Hulpe is mondharmonica legende Toets begraven. De muzikant overleed eerder deze week op 94-jarige leeftijd. Tijdens de plechtigheid in de kerk werd een persoonlijke boodschap... van de Amerikaanse president Obama voorgelezen... die zegt dat de muziek van Toets Stilemans troost biedt. Op het plein voor de kerk volgden zeker 1500 mensen de toespraken op een groot scherm. In Bangladesh heeft de politie de hoofdverdachte doodgeschoten van de aanslag op een café begin vorige maand in Dhaka. Bij die aanslag kwamen twintig mensen om het leven. De meeste van hen waren buitenlanders. De politie was getipt over de verblijfplaats van de hoofdverdachte. Ook twee andere extremistische verdachten werden doodgeschoten. Ze zouden kort voor de inval hun computers en ander bewijsmateriaal hebben vernietigd. En dan het weer... Zonnig en 23 graden op de wadden tot 33 in Limburg. Tegen de avond trekken regen- en onweersbuien het land in. Morgen vooral in het oosten zonnig en warm, met temperaturen oplopend tot 28 graden. In het westen bewolkt en af en toe wat regen, met ook wat lagere temperaturen. Dit was het NOS-Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A20, Gouda richting Rotterdam, staat tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer. De A27, Almere richting Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Knobberlunetten 4 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Heinds uit Cactupe 6 over 3, welkom terug bij Salford op zaterdag uur 2 zijn we alweer in aangekomen Albert-Jan. Ja en ik verklap alvast dat Max morgen vanaf een tweede plek zal starten. Ga je het echt zeggen? Ja en, <lacht> uh, en uh, van Paul Rosberg, maar het wordt ook wel verwacht dat hij van Paul zou gaan, maar in ieder geval een hele mooie tweede plek voor Verstappen, we komen er later op terug.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 Dat was een groot hit van dit moment. Je hoorde de, de nieuwe single van Fifth Harmony en die heet Flex. En wil je trouwens de 40 beste plaat van Europa horen bij CFM? Luister dan ook uh, iets op vrijdagmiddag tussen 3 en 5 naar uh, collega Marius Mulder met de Euro Breakdown. We gaan live uh, schakelen naar Duitsersveld, naar Joop Res, Want de bekerwedstrijd is daar uh, gaande om 3 uur begonnen als het goed is. Uh, SV Stolvoort tegen Allianz. Klopt dat? Goedemiddag Joop.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 Die komt bij uh, Allianz. Daar ben je HFC vandaan. Uh, die is met een vriendje meegekomen. En die speelt nu met uh, Lucas van Straten. En Lucas van Straten is uh, een voorspeler. Die komt ook bij, uh, volgens mij, bij HFC vandaan. En een eentje uit eigen kweek En dat is Filip van Linden. En dat is een verdediger. Nou heeft hier Stamford uh, de grootste geluk van de hele wereld. Want de bal die net uh, door een vrije spelen geschoten werd, die komt.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 Oké, ja, dan kan ik iets... Nee, nee, nee, nee. Maar je komt goed over, hoor, op de radio. Tot zometeen. Dat was heel fris op Duintjesveld. Zodadelijk meer, maar eerst Frans Galla. mee met deze hit van Koens. Jordan, this girl. Wil je trouwens meekijken in de studio van CFM? Dat kan eenvoudig, hè? Gewoon uh, ga naar wwwcfm livenl wwwcfm livenl Zwaai je hey, even, Albert-Jan? Ja, bij deze, oké. Okay. <laughs> ja, uh, ja, jazz uh, gaat er weer aankomen. We hebben het over jazz in Zandvoort. Ja, jazz in de krocht. Op concertmatige uh, uh, wijze uitgevoerd.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 Zo oh, draaien we deze ook weer eens, Jorden horen, en ding, dong. Zo je de agenda krijgt te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. Weer een hele stapel papieren voor Albert-Jan, dus dat is weer heel erg veel. I wish I found some better sounds no one's ever heard.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 met optredens van de Roomba-dama's. Nou, ze zijn dames, zou ik bijna zeggen. Het is een geweldig swing spektakel, Want je hebt natuurlijk van allerlei ja, Do Dominicaanse muziek. Merengue komt er voor. De Roomba's komen voor de cha-cha-cha. En de kukaracha. Dus ik zou zeggen... Liefhebbers van deze muzieksoort... ga morgenmiddag schroom niet. Ga naar Talassa aan zee. En dat is, dat is dan bij Talassa in het Juttersbar gedeelte. En ik zou zeggen... wilt u dan ook gezellig van een hapje genieten? Ik zou zeggen...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 snel weer beter gaat hè, met Ajax. Bob Marley en uh, ja, Three Little Birds. Zo dadelijk weer naar Duitsersveld, naar Rio Verenigd. We gaan uh, weer uh, live schakelen naar Duintjesveld. Naar uh, Joop van de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen Allianz. En dan hebben we het over de bekerwedstrijd. Hoe is het daar Joop? Nou, eigenlijk nog steeds zelf als de strak erop. Want uh, de eerste of scoort gescoort uh, uh, dat zit wat meer op de helft van Zandvoort. En het waait nog steeds hard. Nou, dat is <laughs> <laughs> Ja, bij deze. <laughs> <laughs> nee, het is echt... Uh, Zondervant uh, heeft uh, geen ene kans gehad, maar dan ook echt geen één. Allerangst, twee, misschien drie, waarvan je zegt nou, dat het misschien wat beter uh, resultaat had kunnen hebben. Maar gelukkig voor Zondervant is dat niet gebeurd. Zondervant uh, probeert er wel alles aan te doen wat, wat, wat mogelijk is, maar het lukt gewoon niet. Op deze manier houden ze de bal niet goed in de ploeg. Uh, en zijn ze ontzettend snel kwijt. Uh, met name dan uh, de, de voorwaartsen. En daar moet ik dan zeggen, dat is de uh, visser uh, Jus de Haan. En we zullen even kijken welke dat ook is. Want alles halen ze op elkaar. Lucas Verstraten, die, uh, ja, die, die, die worden niet goed aangespeeld. En als ze de bal krijgen, dan zijn ze hem zo weer kwijt. En dat is helaas uh, het geval nu ook weer. Zandvoort, uh, oh, daar, daar gaat toevallig uh, uh, Jurjen uh, Nee, dat was niet Jurjen. Uh, Lucas Verstraten geeft de bal aan Nijsenberg. Nijsenberg. Hele verre, diepe paas. Goede paas op uh, Boy vissen. Die kan consumant passeren, dat lukt het niet helemaal, is de bal weer kwijt. En daar is wel Mans, Mans die uh, in is gevallen voor de, de aanvoerder van dit moment. En dat is uh, Maurice Mol, die uh, uh, geblesseerd is uitgevallen. en uh, Geen idee wat hij heeft, maar goed, dat is, uh, hij, hij zit op de bal op dit moment. Wat ik wel gehoord van de spelers, uh, voordat we de wedstrijd begonnen eigenlijk, is dat dit kunstgras... Ja, het is kunstig, als uiteraard. Dat is toch al warm. Het schijnt uh, een niet prettig spelen te zijn. Uh, keer zei er zelfs ik speel liever dan maar met, met regen dan met deze warmte. Nou, uh, de scheidsrechter heeft er in ieder geval rekening mee gehouden. Hij heeft een drinkpauze ingelast. En uh, daar is uh, Samford niet echt goed uitgekomen. Dan gaat hij je staan, hier staan. Dan gaat die bal voorzetten. En dan zouden we het doelpunt. <hijen> oké. Okay. Zo maar, zo, ja, inderdaad, zo maar het doelpunt, prachtig mooie goal, uh, een, een De plaseerbeweging van Eerstaan, die geeft het al voor naar lukkig van straat en uh, van straten die, uh... Ja, die staat eigenlijk helemaal vrij en je hoeft het bal alleen maar in te tikken of niet hard te schieten. Of je geen rare dingen te doen. Er zat van mij zomaar heel vlak voor rustig. Dat is natuurlijk een heel psychisch goed moment met 1-0. En je ziet die, die spelers van uh, Allianz vertwijfeld. Kijken, ze staat er eentje met zijn armen en fijn. Ja, het is hier aan de hand. Ja, ik begrijp het ook niet. Dat ineens was die bal bij de hanen en ineens was die bal voor bij Verstraat. en ineens lag hij. In de kool. Dus ja, Sanford leidt nu uh, vlak voor rust met uh, 1-0. En uh, nu is uh, Allianz weer, heeft uh, de bal ondertussen afgetrapt. Dus het staat wel onder druk, uh, Boyfis bijvoorbeeld, die gaat er heel stevig erin. Uh, kan net niet bij de bal komen. Goed, uh, nu weer uh, Patrick Kopen. Patrick Kopen is de bal weer kwijt. Uh, Neusenberg. Neusenberg heeft trouwens. En ik heb ik hem gesproken voordat de wedstrijd begon. Hij is ontzettend blij met zijn nieuwe tussenaanhouders plaats. Want toen hij bij, bij, vanuit de jeugd bij de Keur kwam als stenen, toen tijd, werd, werd hij direct voorin geposteerd. Maar hij zegt, ik heb de hele jeugd eigenlijk alleen maar op het middenveld gespeeld. En daar is hij nu weer terug. En je ziet ook dat hij, ook, dat hij, ook, dat hij gewoon uh, opbloeit. Hij, hij, hij gaat die bal halen, hij vraagt de bal, hij strooit met pages, passeert een mannetje en is heel sterk aanwezig op het middenveld. En dat is dus een goede set van Laurens Nuifel, de tweede coach van Zandvoort. Uh, Oké, okay, uh, laat ik het niet te lang maken. Uh, heeft is een balbezit. Uh, probeert wat druk te zetten op Allianz. Misschien dat hij 1-0 geholpen heeft. Ik zal het zeggen. Voorlopig moeten we nog een paar minuten spelen in die eerste helft. En Zandvoort blijft met 1-0. Joop, Joop, mag ik even, even een vraagje ja. nog? Uh, ja, ja. In je eerste verslag had je het erover dat, uh, dat er een keeper was overgekomen van Koninklijke HFC.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 en eh, ja, zo te zien is het toch... Of is het Jesse de Haan? Ik ga heel even door mijn lens kijken. Want, uh, Jesse de Haan. Jesse de Haan die, uh, die gaat naar de kant. Die is er uh, afgestuurd. Uh, wat hij gedaan heeft, ik heb geen flauw idee. Want ik zag het in de ooghoek gebeuren toen ik met jullie zat te praten. Maar goed, eh uh, moet dus nog uh, een hele helft met tien man spelen. En dat is zal het toch wat zwaarder zijn dan in die eerste helft. We hadden het over die keeper, geloof ik. Ja, ja. koninklijke HFC. Ja, die, die kippen van Zandvoort, die komt bij HFC vandaag. Nou. Uh, die heeft de A-Junior gespeeld. Die ging uit de C-Junior Hij heeft wat vriendjes hier op Zandvoort uh, wonen. Hetzelfde is gebeurd met, met de Lutherse Straten. Die zijn met z'n dus tweeën naar Zandvoort gekomen. Alleen op dat vriendjes uh, spelen. Maar de zaterdagafdeling van HFC is opgehouden te bestaan. Meen nee, nee. niet? Ze hadden nog maar één elftal. Dat was hmm. eigenlijk een vriendenteam. En het was moeilijk om je bij elkaar te houden. Ze in dezelfde competitie als Zandvoort.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 Dan voor de lekkere muziek luister je naar je eigen lokale omroep ZFM. Vanuit Zalvoort, dat is inderdaad Sabrina Stark en de Backseat Driver. Ja, we gaan op naar het nieuws en uh, weer van uh, vier uur. Ja, met uh, één plaat en een heel klein stukje andere plaat, denk ik. Uh. Oh, John. <laughs> Oké. Okay. Oeh, die timing af en toe, die blijft moeilijk hoor. Hier is Michael Jackson. En dat was de single van Michael Jackson, je hoorde Off the Wall, van het gelijknamige album. Nog een klein stukje Sofia, dan uh, tot aan het nieuws en weer...